Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental na de zware regenval en overstromingen in Peking... is opgelopen naar zeker 60. Onder hen zijn 31 ouderen... die vastkwamen te zitten in een verzorgingstehuis. Het gebouw waar ze woonden stond op laaggelegen terrein... bij een rivier die overstroomde. Reddingswerkers konden hen niet bereiken vanwege de sterke stroming. In de afgelopen week viel er rond Peking net zoveel regen... als er normaal gesproken in een heel jaar valt... 80.000 mensen werden geëvacueerd Er zijn ook nog tientallen mensen vermist. Bij de Russische luchtaanvallen op Kiev afgelopen nacht en vanochtend... zijn zeker 13 doden gevallen, onder wie een kind. Lokale autoriteiten melden ook 135 gewonden. Het was een van de zwaarste aanvallen van de afgelopen weken op de stad. Vanuit Rusland werden meer dan 300 drones en ook acht raketten afgevuurd... In Kiev werden onder meer een school en een wooncomplex geraakt. Bewoners raakten bedolven. Er is nog steeds een grote zoekactie bezig naar mogelijke overlevenden. Opnieuw zijn er afslankpillen uit de handel gehaald... omdat ze schadelijke stoffen bevatten. Het gaat om capsules van het merk DULOR... die de stof sibutramine bevatten, die in de EU verboden is. Dat zorgt ervoor dat gebruikers minder trek hebben... maar kan ook hartkloppingen veroorzaken en een hoge bloeddruk. De overleden journalist en uitgever Dirk Sauer wordt omschreven als een moedig en gelukkig mens. Het parool waar hij columnist was roemt hem als iemand die een talent had om dingen voor elkaar te krijgen. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt hem een dappere strijder voor vrijheid. Sauer woonde en werkte jarenlang in Rusland en gaf daar bladen en een krant uit. Hij overleed op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ongeluk op zijn boot.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 Alternative FM Black swept the red is my eye sister red dark circles under my eye full of trouble is a virus that i spread all the hurdles that i jump to i i do it to myself i refuse to get up secretly find comfort in the To myself, I refuse to get help Now I trip, I'm just gonna leave a mark All my friends, they wonder where I've been Bring my eyes, guess I disappear again The concept of dying my mind And now I'm spiraling oh, Why does my brain have such tangled wiring?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 To me, I'm bound. Panic, panic! I know it's pathetic. Distracting me to touch in me. <laughs> En het heeft ook een beetje een reden dat we dus, uh, deze uitzending in deze 3 voor 12 Noord-Holland... Uh, toch de dames meer laten spreken. Want, hoewel er één heerschap uh, mee is gekomen... Uh, want de studiogasten van vandaag zijn... Shayan Howell van High on Chi en Samira van Sabira, natuurlijk. En de enige uh, uh, heer in het gezelschap met mij als presentator is Jelle... En, toen Jelle hier binnenkwam, dat vond ik ook wel leuk, zei hij, Ik ben Jelle Weber. En toen zat ik op een gegeven moment, ik ken die naam, ik ken die naam. En op een gegeven moment, na een lange graven, heb jij ergens een halemse lijn, ja, ik heb aan de Riopag daar woord mee gedaan. Nou, toen vielen er ineens heel veel muntjes op de juiste plek. Want Jelle, om dan even niet de etiketten voor dames voor te laten gaan, maar bij jou te beginnen. Jij hebt meegedaan aan de Rob agda wordt in 2000. Wat is het? 18 volgens mij. Ja, dat is al een tijdje terug. Lang geleden. Ja, Heel lang geleden. En, en dat was met de band. Met de band Poncho. En dan zeg ik, Sander Zuurbinger. Ja. En dat klopt het dus ook. En dat klopt. En Justin Dorswaard en, uh, ja. en Bram. Ja, dat is het een ontstaatje terug. Ja. En, uh, uh, nou ja, goed. Dat uh, vond ik wel leuk. Maar uh, dan kan ik meteen het bruggetje maken... naar de, de, een van de, de van de dames uh, in dit uh, gezelschap. Want die heeft ook een Rob Ackdown woord geleden. Want dat is ja. uh, verleden. Dat is in 2023, uh, Shane. Want uh, jij hebt het ook uh, geschopt tot de finale. Ja, klopt. Ja, yeah. en uh, uiteindelijk uh, heeft dat ook nog wel wat, uh, wat opgeleverd, geloof ik. Want... Uh, je hebt ook nog meegedaan aan de headliner. Ja, geloof ik. klopt. Ja, dus daar komen we ook nog, uh, we ook nog uh, zo op. Uh, eerst even over jou. Uh, want wie ben jij en wat doe jij uh, En wat heb je gedaan allemaal? Nou, dat zijn meer, meerdere vragen in één. Uh, dat zijn dan, uh, er heel veel. Ja, ja oké. Okay, maar je moet toch ergens beginnen? Ja, uh, buiten de uitzending, wij kennen elkaar nog wat langer. Maar uh, voor de mensen die thuis denken van... wie is dat die Shireen Want, uh, Nou, vertel maar. Nou, ik ben Chien ja. en uh, ik ben 33. En ik heb mijn eigen muziek onder de naam High on Shy. Ja. Uh, Poprock met een flinke scheut girl power, noem ik het altijd. Ja. En uh, een beetje in het straatje van Paramore, Oliver Rodrigo. Dat soort artiesten. En uh, dat is waar ik nu erg mee bezig ben. Ja. En de dame die dan in het midden zit, dat is Samira. Hallo. Hallo. Uh, want uh, dit doet mij, uh, denk ik, zei het cycle, buiten de uitzending om. Want 15 jaar geleden je hebt... Nou, Iets minder. 14 jaar geleden kwam hier... een Frank Bond eh, in de studio van Alaska. En eh, ze hadden ook maar heel weinig nummers. Nou, dat is bij jou precies hetzelfde. Maar je eh, min of meer zegt... Ja, maar ik heb best wel wat te vertellen. Nou, dat is de reden waarom we je dan hebben gevraagd. Dus het is een beetje een moment van... Uh, ja, moment van iets wat ik uh, terug uh, zie. Ja, dat hebben ze een mooi Engels woord voor... maar dat uh, Engelse woord, dat uh, kom ik even nu niet op. Dus. Uh, maar, uh, want, want uh, je hebt wel een verleden... Uh, maar dat muziek, die muziek, uh, die, uh, die is wat uh, ze mooi zeggen... niet representatief meer, toch? Nou ja, ik ben eigenlijk van de kunstacademie... dus het is voor mij heel erg met illustreren en schrijven... en literatuur en filosofie, daar begon het eigenlijk allemaal. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu vier jaar lang... Een best wel intensieve studie doen. En ik had toen ook in Parijs gewoond als illustrator. Mm -hmm. En was ik naar Palestina gegaan een half jaar. En toen kwam ik terug en dacht ik, oké, okay, als ik dit nu echt ga doen... moet ik nu nog één keer even een singeltje opnemen. Dan heb ik dat in ieder geval gedaan. En dan mm -hmm. zie ik het allemaal wel. Dan heb ik dat gehad. Ja, maar... Ik ben dat ben er niet meer. Nee. Toen uh, is het helemaal uit de hand gelopen. Ja, uh, dus bij dat ene singeltje is, uh, is het uh, muzikale virus dan toch bij jou ergens uh, naar binnen ja, geslopen? Toen moest ik eigenlijk wel. Want ik had toen ineens uh, drie mannen voor mijn deur. En uh, toen uh, moest ik het gaan doen. Ja. Dus in november hebben we onze eerste show gespeeld. En uh, sindsdien zijn we eigenlijk een beetje bezig met proberen te veroveren. Maar het is echt uh, heel erg leuk geweest tot nu toe. Ja, want uh, bij jou is het ook uh, zo van... Uh, van ja, uh, ik, ik ben met jou eigenlijk min of meer in aanraking gekomen... door een zeer illustre muzikale ja, ja, ja, bezoeker. Ja, ja, ja. Misschien dat jij hem ook kent, Shea. Uh, ik Shire. weet het of je het hebt. Wie dan? Nou, hij komt, dat nieuwe gein, uit het centrale gedeelte van Nederland. En hij uh, loopt de, de, uh, uh, ontzettend veel live-shows af. En dan moet jij nou op een gegeven moment nu al weten wie ja, over wie. met Nick. Uh, ja, ja, ja inderdaad. Jullie hebben uh, bijna wat met Nick Wolter. Ja, dus, hij uh, ja, was vanaf het begin bij ook. Onze ja. eerste show. Maar wat ik zo mooi vind aan mensen zoals Niek is dat die passie voor muziek, ik herken dat. Ja. Eigenlijk ben ik ook een beetje Niek Wolters. <laughs> ja. Ja. ja, want hij komt ook bij jou heel vaak kijken. Ja, Niek. Ja. De vaste gast. <laughs> ik vind ja. dat zo gezellig om hem te zien. Als hij er is, dan denk ik ook. Oh, ja. Dat is goed. Er zijn er wel meer, hè. Ze hebben ook een clubje en zo. ja, en ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, want uh, nou ja, via Nick Volters is ik een beetje ook aan uh, Samira gekomen, want dat is een beetje wel de achterliggende uh, het verhaal wat, uh, wat ik uh, heb uh, geweten. Uh, maar uh, je hebt meer een, uh, een songwriter verhaal, maar tegenwoordig is dat met dat band uh, is dat heel anders. Ja. Ik had gewoon niks. Ik had geen drummer, geen bassist. Hmm. En alleen maar een gitaar. En een bachschietaar, een echt mondje, een hele slechte. Ja. En ik ben het maar gaan doen. Ik dacht: oké, okay, als ik het niet heb, dan moet ik ergens beginnen. En toen werd het akoestisch gitaar. Maar het was wel te doen dat het, uh, dat het live lijf zou gaan worden. En ja. Dat is nu wel al gelukt. Ja. Ja. Uh, ja, want uh, hoe, hoe is dat een beetje gegaan? Hoe ben jij bijvoorbeeld bij Jelle of hoe is Jelle bij jou terechtgekomen? Want, uh, want hij zit nu naast je, maar er zit natuurlijk ja. nog meer uh, aan vast. Dus misschien kan Jelle dat zelf ook uh, wel vertellen, want hoe is dat gelopen dan? Uh, ja, ik werd uh, gevraagd door Lars, waarmee ik ook in een andere band speel. Ja. Uh, wil jij misschien uh, in een nieuwe band spelen met mij, namelijk bij Samira? Ja. En het, werd, het zou echt helemaal jaren 60 iets worden. En ik hou heel erg van de Beatles. Dus ik zei gelijk, ja, ja. ik wil wel in een 60s-band spelen. Dus zodoende, toen kwam Janifte later bij. Of ongeveer dezelfde tijd. En ja. toen uh, gingen we repeteren. En toen was het gelijk leuk. Ja, was ja. meteen raak. En het was meteen raak. Maar ik had Jelle wel één keer eerder gezien. En het was ook een beetje onder het mond van... volgens mij vindt deze de Beatles leuk. Maar dat wel een beetje aan hem zien of zo. <laughs> <laughs> en dacht ik, oké, okay, ik vind het ja. wel goed hier. Ja. Ja. Uh, dan even naar, naar jou weer, uh, Shane. Want uh, ja, het is begonnen in 2023 met gewoon Chai. Zo is het ja, ja, maar er waren ontzettend veel chais. En op een gegeven moment dacht jij van als ik uh, gevonden moet worden op het wereldwijde web, uh, dan moet ik er iets aan, uh, aan sleutelen. Ja, Top? er was een, uh, een Japanse band, volgens mij genaamd Chai, en die stond toen in Paradiso. Mm -hmm. En toen kreeg ik een appje binnen van iemand. En die zei, sta je in Paradiso? Wat vet. Ik zo, ik, in nee? Huh? In Paradiso? Nee. Dus ik ging opzoeken op de site. Het is is Chai, ja, ja. niet ik. Ja. In Paradiso? Toen dacht ik, nee, kut. Ja. Nee, er moet even iets aan gedaan worden. En toen hebben we er dus High on Chai van gemaakt. Ja. Om toch iets, uh, ja, dat te voorkomen. Ja, uh, die band die nu uh, in deze samenstelling is... Uh, is anders dan uh, twee jaar geleden. Want ik kan me nog herinneren dat... Een Erasmus Bisschop daar nog bij ja. heeft gezeten. En ja. ook Max van Dijk. Ja, klopt, ook Max. Ja. En, uh, want dat, uh, maar want uh, dat zijn de eigenlijk uh, de, de eerste bandleden van het eerste uur, heb ik het idee. Uh, ja, klopt. Die. Uh, die... Nou nee, ja, Max volgens mij niet. Ik, ik moet heel erg zeggen dat ik het eigenlijk ook even niet meer weet. Ja, maar maar, maar ja, Rasmus denk allemaal ik... Met Rasmus ja. met Rasmus uh, ja. weet ja. ik wel bijna we wel de zeker. Namelijk. Ja, we het uh, was in de coronatijd een beetje ontstaan. Gingen we covers opnemen, omdat ja. we eigenlijk nergens konden spelen. Ja. En toen zijn we onder Childs covers gaan opnemen. En toen dachten we van, oh, het klinkt eigenlijk toch wel heel goed. Ook met, uh, met schrijven. Toen zijn we wat dingen gaan schrijven. En daar kwamen er dus weer nummers uit. En zo voort eigenlijk. En toen dachten we, weet je, we gaan er gewoon een band bij zoeken. Mm -hmm. En toen uh, is de eerste samenstelling van de band ontstaan. Uh, met Noah en... Uh, volgens mij is dus inderdaad Max was toen ook het eerste meteen al. Ja. En Fik uh, op de bas. Ja, uh, met Fik gaan wij uh, de brug uh, slaan naar iets anders nog. Maar dat ja. doen we straks. Uh, maar uh, die anderen die jij noemde, Noah en uh, Erasmus en Max. Ja. Maar uh, zijn die nog steeds... Noah maakt die nog steeds deel uit van de band? Nee, nee. Alleen, alleen Fik is nog de, de OG. Die is nog als enige er echt bij. Ja, en de rest is allemaal uh, veranderd in ja. dat opzicht. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat gebeurt nou eenmaal. Als ja. je gewoon allemaal druk krijgt... en dan uh, moet je uiteindelijk uh, gaan kiezen... wat je wel en niet uh, kan doen en wil doen. Dan je muziek. Want je omschreef het al. Power, uh, pop, rock. Ja. Uh, pop. Waar is die belangstelling eigenlijk vandaan gekomen? Oeh, ja, ik, ik vind gewoon altijd eigenlijk al, ja, rock altijd wel echt al heel vet. Mm -hmm. En toen kwam ik eigenlijk um, bij Paramore terecht. Mm -hmm. En uh, de zangeres van Paramore is Haley Williams. En ik vond haar echt zo ontiegelijk vet. En ik was echt van: oh my god, ik wil, ik wil haar zijn, zeg maar. Mm -hmm. Uh, en toen ben ik echt even in hun muziek gaan duiken. En toen dacht ik van... Oh, maar ik vind dit echt wel heel tof. En ik wil eigenlijk wel uh, zoiets ook een beetje maken. Mm -hmm. uh, maar dan wel met mijn eigen sausje eroverheen. Mm -hmm. uh, ja, en daaruit kwam eigenlijk uh, ja, de liefde voor die muziek. Ja. Uh, over, de, over de muzikale bagage gaan we het uh, zo dadelijk hebben. Over, met, jullie, uh, met jullie alle drie eventjes. Uh, want uh, nou ja, uh, jij hebt het al min of meer al losgelaten... van wat jouw uh, achtergrond uh, is... Met wat je gedaan hebt, Samira. Dus, maar dat uh, doen we zo. Eerst even weer een stukje muziek. En dat is van ook een dame die daar uh, de, de vocalen, uh, de lead voor de rekening neemt. En eigenlijk ook best, best wel de teksten, want dit komt ook uit haar koker. En dan heb ik het over Mariska Lierling van Von V. En dat nummer dat heet Floating. En Floating, uh, we gaan uh, eerst uh, weer even met uh, Samira en met Jelle praten. Nou, Samira had het al min of meer verteld uh, wat ze uh, heeft uh, gedaan. Namelijk een kunstacademie, hè? Uh, was dat toch? Ja, ja, steeds ook. Ja, uh, maar muzikaal gezien heb jij eigenlijk niks, geen bagage of wat dan ook uh, gedaan? Nee, ik heb nooit een formele studie gedaan in de muziek. Ja. Maar het, het was gewoon heel erg... de ja, de platen die ik luisterde, de mensen die ik interessant vond... maar ook de literatuur die ik las, die mij gewoon uh, aan heeft gezet... om het ja. ook gewoon te doen. Ja, ja. Um, nou hebben we het over muziek, maar uh, nou, Jelle die zei het al net... Uh, van onder meer de Beatles, hè? Uh, Waardoor jij... Uh, hoe zit het met jou, met, uh, met jou uh, ja, het begon bij, bij de Beatles, hmm. toen ik denk een jaar of tien of zo was. Ja. Toen was ik wel echt uh, voor jou uh, en Bob Dylan... De tekst van Dylan, vooral, dat uh, ook waar ja. het vandaan komt, zijn inspiraties. Ja. We zijn weer T.S. Eliot uit de jaren 30, 20, dichters uit die tijd. En, uh, ja. Dan uh, natuurlijk even voor jou uh, weer uh, de vraag: waarom is er nou zo weinig te vinden van jou op uh, het muzikale gebied? Want dat is de reden waarom het uh, om draait, uh, natuurlijk, hè? Ja, ik kan het heel mysterieus brengen en zeggen ja. van kom ons live bekijken. Want dat is natuurlijk wel de echte ervaring waar je het rauwe kan zien en mm -hmm. het zweet en dat wat een live show, een live show maakt. Maar het heeft ook, het heeft ook gewoon te maken met knaken. Uh, met knaken, <laughs> met, knaken? Ja. Met, uh, met de poen? Nee, we zijn. Er, met, er staat een heel album licht eigenlijk klaar. Ja. Maar er is ook heel veel vragen: hoe ga je dat doen? Met wie wil je dat doen? En wat is de beste manier om dat te doen? Is dat live? Is dat in de studio? En wat past het beste bij deze muziek? En ik denk dat, dat een beetje meer naar het lijf toe gaat. Ja. Want ja, ik moet gewoon heel erg denken aan bijvoorbeeld hoe een Dylan het deed of hoe, hoe een en uh, ja, hoe de Beatles dat moesten doen. Ja. Ze kregen gewoon één dag. En ga, ga ervoor. En binnen één dag hadden ze een aantal nummers opgenomen. Ja. En het heeft iets met urgentie ook te maken. Je hoort gewoon die kleine verrassingen en die, die, die foutjes. Die het dan heel erg voor mij heel erg interessant maken. Het, het gevoel. Moet je toch op een manier vast uh, ja. zien te houden. En ik denk voor onze muziek dat het heel erg past. Om dat op die manier aan te pakken. Dus uh, live performen eigenlijk. Ja, voor nu. En als we de studio ingaan. Een deel live. Een deel misschien. Uh, ja. uh, met, een, uh, met een studio. Maar we gaan uh, het zien. Het is ja. allemaal nog even ook... Uh, ja, um, dan ga ik ook even naar Jelle. Want uh, we hebben je natuurlijk uh, in het verleden natuurlijk gezien met Poncho uh, bij de Robactor. Dus je hebt een live uh, verleden, maar hoe zit dat nu? Uh... Uh, nou ja, nu speel ik natuurlijk bij Samira. Mm -hmm. uh, Daarna speel ik ook bij de Packers. Dat was, uh, voorheen was dat Liam Pack. Ja. ja. En, en nu zijn we echt een collectief geworden en, en echt een band. Ja. Dus uh, daar krijg ik ook de kans om uh, mijn eigen liedjes uh, uit te voeren. En zo en ik speel ook in uh, Marilou en dat was voorheen bekend als Malou en daarvoor ja, bekend ja. als uh, Marie-Louise, ja. maar nu dus Marilou. <laughs> ja, uh, ja, daar ben ik uh, ook uh, actief. Ja, um, wat doe je dan liever uh, live? Uh, of ik, gewoon, vind, uh... ik, ik vind het allemaal heel erg leuk. alle ja? bandjes. Of was dat niet je vraag? Nou, ja, ik, ik zeg, sta je liever op het podium? Wat oh. doe je liever? Of uh... ik sta heel graag op het podium, ja, ja. Um, maar een studio, als je de studio in moet duiken, wat, ja, uh, wat, uh, wat zou dat voor jou uh, betekenen? Nou, ik ben, ik ben wel een aantal keer in de studio geweest om, uh, om songs op te nemen. En dat gebeurt niet super vaak. Mm. Dus dat is sowieso al heel speciaal. En, en ook hard werken. En, en gewoon, het is heel mooi om dat dan even zwart op wit te zetten, zeg maar, je, je sound te verzilveren. Ja, en dat vind ik ook heel ja. erg leuk. Ja. Het is allemaal, ik hou gewoon van muziek maken en uitvoeren en, en doen en laten. Zo Dan ga ik uh, naar uh, Cheyenne toe, want ja, uh, de power uh, wat, uh, wat jij er brengt, dat, uh, ontleent zich het beste denk ik uh, op een podium. Ja. Ja. Ja. Uh, want want uh, wat is het verschil tussen de Cheyenne van 2023? Ten opzichte van de huidige Cheyenne En mensen, dit is de Maarten Verduin vraag. Oh. Wie is Maarten Verduin? Dat ga ik je zo uitleggen. Maar goed, <lacht> uh, vertel, uh, hoe zit dat? Ja, ik denk toch wel een stukje, stukje zelfverzekerdheid. Eigenlijk gewoon steeds meer ervaring opdoen. Meer shows spelen. erachter komen wat wel werkt, wat niet werkt. En dan ook gewoon um, Ja, er gewoon gaan staan. En eigenlijk een beetje een fuck it mentaliteit hebben. En denken van. Ja, het is nu of nooit. Ja. Uh, Maarten mensen. dat is ook een radiomaker. Doet dat voor RPL Woerden. Heet Podium 107. Daar luister ik vaak naar. En hij heeft vaak ook uh, deze vraag. Van wat is het verschil tussen... Van de dame uh, van toen en nu, dat uh, vraagt hij regelmatig. Leuk, ja. En dat is uh, uh, vandaar ook uh, de, deze vraag. Uh, maar goed, uh, dat is uh, moet je dan zeggen dat je door schade en schande wijzer wordt en dat je dan een paar keer ook gewoon flink op je muil moet, uh, moet gaan om uh, ja, het even op plat Hollands te zeggen. Ja, het is vooral veel op je, op je bek gaan, ja. eigenlijk. Uh, nou hebben zij het uh, net over live performen. En in een studio uh, bijvoorbeeld moet je heel snel werken. Hoe zit het uh, met jou? Want jij hebt een EP uitgebracht uh, in 2024. Yeah. Uh, want uh, hoe zit het uh, dan met, uh, met jou? Want uh, de, de tijd is dan denk ik beperkt om ja. zoiets op uh, te nemen. Ja. En de middelen denk ja. ik ook voor iemand uh, zoals jij. Ja, klopt. Ja, dat was wel grappig. Want we hebben toen de eerste EP opgenomen met een crowdfunding. Om mm -hmm. inderdaad te knaken, dat is, dat is niet heel chill, nee. De knaken, jongens. Ja, om het even in PVV'sje uh, uit te drukken. Ja. Maar uh, ja, toen hadden we een crowdfunding opgestart. En we hadden ook gelukkig subsidie gekregen van Sena. Dus dat was heel fijn. Mm -hmm. Daardoor konden we wel een paar dagen in de studio zitten. Uh, en het eigenlijk gewoon wat groter aanpakken. Mm -hmm. Uh, maar ja, je zit natuurlijk wel gewoon vast aan studiodagen. En we hadden toen volgens mij acht studiodagen voor zes songs. Nou, dat is op zich echt prima te doen. Alleen ja, perfectionisme en nou ja, mm -hmm. je hebt gewoon acht dagen en daar moet je het mee doen. Want dan is het budget gewoon op. Mm -hmm. um, dus eigenlijk juist ook vanuit die ervaring dacht ik voor de aankomende EP heb ik juist alles super DIY gedaan. En uh, eigenlijk alles ook thuis gedaan vocals thuis opgenomen, um, ja drums dan bij uh, Zweder mm -hmm. Studio. Zweder uh, ja, Al. Zweder ja, ja, ja, ja. Ja, hij heeft uh, de drums opgenomen voor deze EP. Mm -hmm. um, dus ja, om gewoon ook een beetje te besparen in het budget. Want ja, er was deze keer geen crowdfunding en geen subsidie. Dus dan moet je toch een beetje net, uh, op een andere manier aanpakken. Ja. Uh, tegenwoordig schijnt Zweder te drummen bij... Nou weet ik het niet fiep. zeker. Pom. Wat zeg je? Nee, Fiep. Ja, nee, fiep. ja dat was hem. Ja. Fiep, inderdaad. Ik zat even twee dingen door elkaar. Justin is de drummer van Pom, toch? Ja. Nee, ik had twee dingen door elkaar. Het is terecht. Fiep, zei je. En toen wist ik het weer. Uh, want, uh, dat, uh, en het schijnt ook een goede bekende te zijn van iemand uh, waar jij op goede voet mee staat. Iemand van de Leading Ladies. Ja, Joan. Joan, want ja. uh, Sweder heeft uh, ooit nog uh, met, uh, met Joan Penthouse gevormd. Ja, kan ik me nog herinneren. Dus het ja. is al een tijdje weer terug. Maar, dus ja, uh, zo zit uh, de muziekwereld dan ook uh, een beetje in, uh, in elkaar. Uh, dan even, weer, uh, nog even bij jou te blijven. Want ik kan mij herinneren, in februari ben ik naar C-Punt. Daar was ook de welbekende Nick Wolters bij. En ja. de fotograaf Michael Beers. Uh, en dat was een soort moment van pakt wat jullie uh, gesloten hadden. Dat was jij met Bad Luck Baby. En Baby. Een pakt? Ja, pakt. Het was een uh, soort moment van... Programma, oh, een oh, soortement van. soort van Nee, nee, dacht, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Een soortement van programma. Uh, waarin jij, Bad Luck ja, Baby, ja. jij en Lorem Ipsum. Ja, in zaten. Ja. Ja. Uh, hoe zit Want, uh, nou, dat Bad Luck Baby verhaal, dat, uh, dat, dat weet ik. Maar vertel het nog eens even voor hoe, dat, uh, hoe um, dat. Nou, Bad Luck Baby is natuurlijk een, uh, een Groningse Friese band. Mm -hmm. En wij zijn toen via Sophie van Bureau uh, Zijn we eigenlijk met elkaar in contact gekomen, omdat we samen. omdat we eigenlijk allebei een soort van toertje wilde doen. Uh, en toen was Sofie van, nou, waarom, waarom ga je niet eens kijken om met iemand anders te doen? Uh, met een andere band. En dat had dus Kat van Bedelijk Baby, die had eigenlijk datzelfde idee. En toen zei Sofie, nou, jullie gaan jullie krachten bundelen. En uh, ik denk dat jullie heel goed bij elkaar passen. En het, het klikte echt supergoed. En het was superleuk. En daardoor zijn wij dus eigenlijk met Bedelijk Baby uh, gaan spelen. Ja, en toen kwam er nog een, een derde bij, dat was ja. Lorem Ipsum, want dat had weer te maken met Kat Herriven en Michelle Tuyp van Lorem Ipsum. Ja, die zijn natuurlijk uh, al heel lang vriendinnen, ja. dus uh, toen zijn we uiteindelijk met z'n drietjes die avond uh, gaan doen. Ja. Uh, en wat zegt Lorem Ipsum uh, jou als het uh, gaat om de muziek die ze maken? Hoe bedoel je? Ja, wat, uh, wat, uh, wat zegt Lorem Ipsum jou als het gaat om de muziek die ze maken? Nou, gewoon lekker, lekker ruig. Ja. recht voor geraap. Dan, uh, dat is een mooi bruggetje, want uh, hier zijn ze nog een keer: Lorem Ipsum met Spooky Song. Dit is een Vallendamse band en uh, het uh, heeft uh, te maken met een popronde uh, waaraan ze meedoen. Uh, dat is leuk, dat ga ik, uh, die, bij, die vraag ga ik aan jullie beiden stellen. Uh, want uh, Samir, hoe zit het met jou in de popronde? Uh, ben je er, heb je je vinger al opgestoken bij uh, de keuze, heren en dames van, uh, van de popronde? En zeggen van nou, ik, uh, ik heb wel wat, uh, wat te brengen, jullie gezegd. Voor nu mijn eigen poprondetje bouwen op mijn eigen manier, denk ik. Ja, ah, dat is natuurlijk ook een idee, <laughs> ook een idee natuurlijk. Hè? En, dan maar en dan maar kijken van uh, waar het, uh, het eindigt. Uh, het, die trajecten waar ik soms een beetje, dat, dat wordt zelf verwacht of zo. Ja. Het is soms mooi om daar ook een beetje buiten te treden. wel heel erg behulpzaam kan zijn, dus ja. het is fijn om gewoon soms niet te. Uh, dat allemaal te groot te maken. Nee, ja, Gewoon okay. Lekker je eigen. Uh, underground. Moet het, uh, moet, vinden jullie het uh, lekker om een beetje underground uh, te blijven in dat opzicht? Ja, nou, het is wel mooi om te zien dat, uh, dat het toch heel erg. Ja, het misschien een beetje niche zou je denken in het begin. Mm -hmm. Maar mm -hmm. het spreekt eigenlijk heel veel mensen aan. En je komen er nu wel een beetje uit. En het is ook heel erg leuk om te zien dat het heel breed, uh, breed aan het worden is of zo. Ja. Uh, dan het zwaartepunt in uh, de band. Ben jij dat? Of uh, wie, uh, wie, wie, wie zit dat uh, als het gaat om uh, de teksten en uh, noem maar op? Uh, wa, wa, waar begint het uh, meestal? Nou, dat is uh, Samira. Ja. <laughs> Want uh, de band heet ook Samira. <laughs> <laughs> dus... Kijk, ik dacht dus ga ik wat anders noemen, maar ik uh, kon nee, okay. niks bedenken. Nee. Nee. Maar, uh, maar wie kwam uh, met die naam? Uh, met, ja, Nief uh... eigenlijk. Die, die zou op een gegeven moment van, waarom noem je niet gewoon Samira? Ja. En toen dacht ik, nou, Samira betekent avond met gezel. Dus iemand die gezelschap brengt op de avond. En ik vond het ook mooi dat het is best wel een naam die je niet zo snel linkt aan, uh, het is een Arabische naam. Mm -hmm. Linkt aan rock and roll en garage en best wel fuige ja, ja. muziek, vurige muziek. Um, en het spreekt ook veel meer vrouwen aan uit die culturen. Dus ik heb een aantal mensen ook ontmoet op die shows, die dan zeggen van wow, dit. Kan dus ook. En zo probeer je ook een beetje een soort taboe te verbreken. Want die zijn er nog steeds trouwens ja, in ja. Nederland, helaas. Ja, uh, in wat voor opzicht? Om het ja, even. Ja, gewoon veel uh, mensen met een uh, migratieachtergrond. Uh, die ja, hebben toch wel veel taboes nog te doorbreken daarin. Mm -hmm. Alhoewel het in die Is landen, Nederland uh, ook een beetje conservatief geworden in jouw uh, optiek de laatste jaren? Dat we weer een beetje weer naar die jaren zestig... En misschien ja, nog wel maar, veel enger de jaren 50 uh, gaan. Maar dit vind ik interessant. Want soms met tijd, ook als je over tijd nadenkt. En dat is ook mooi om met muziek en, mm. en kunst er zo over na te denken. Is hoe mensen zijn, dat verandert niet al echt, denk ik. En het blijft altijd in een soort van cirkel terugkomen. En met muziek en kunst. In alle bewegingen zie je dat. En ik denk ook in hoe mensen soms denken. Ja. Ik bedoel, uh, ja. Uh, en je zegt, taboes uh, moeten doorbroken worden. Uh, moet dat ook? Uh, ik denk wel dat het heel fijn is als mensen zelf uh, kunnen bepalen wat ze willen doen. En dat is wel goed om daar met veel vrouwen toch een beetje een soort van beginnetje aan te maken. Want het is nog steeds echt uh, aan de hand, hmm. helaas. Uh, want ja, uh, dan kom ik ook even bij, uh, bij jou, Cheyenne. Uh, want uh, het werd al min of meer een beetje geopperd. Uh, die popronde, dat doe ik zo. Maar uh, eerst dat bruggetje wat uh, Samira eigenlijk al mooi neerzet... De Leading Ladies, want dat hebben jullie gedaan volgens ja. mij in mei of in juni? Dat ja, ik... juni was de eerste editie. Ja, en dat was in de schuur, kan ik me nog... Uh... Ja. ja. Jij en Joan uh, onder meer. En dan ja. geloof ik nog... Uh... Ja, we speelden met, dus met Haiyan Chai, met Hunk en uh, Vera. Ja. Uh, en uh, ja, dat was, wat, dat was de avond uh, ingevuld. Mm -hmm. Um, maar Leading Ladies heb ik zelf uh, georganiseerd. Dus, uh, helemaal Jij georganiseerd? Ja, ja, ja. Dus dat komt bij jou helemaal uh, ja, vandaan? Ja, helemaal vanuit. Ja, hoe ben de, je dan vanuit. op dat idee gekomen om dat te doen dan? Nou, um, eigenlijk niet zo'n heel leuk verhaal. Um, toen ik uh, klaar was met het consultorium... toen merkte ik gewoon dat het best wel lastig vond... om serieus genomen te worden als vrouw... Ja. Um, en dat begon eigenlijk een beetje bij dingen als dat ik um, niet werd geboekt bijvoorbeeld... en ik dan probeerde om in een mannaam onder de mail te zetten... en dat ik dan bij dezelfde venue, dezelfde mail, werd geboekt. En toen dacht ik, shit, dat is echt niet goed. Nee. Um, en toen ging ik toch een beetje denken van... oké, okay, nou, hoe kunnen we dan... Uh, hoe kan ik iets betekenen voor de muziekindustrie... voor andere mensen uh, die een beetje in hetzelfde schuitje zitten? Uh -huh. En toen dacht ik, ik ga gewoon zelf een evenement organiseren... Wat dus in teken staat van onafhankelijke vrouwelijke artiesten. Um, en daar zo ontstond Leading Ladies eigenlijk. Ja, ja. Uh, een van de partners in crime is... Nou, en, ja, jij uh, kent er ook, uh, Jelle. Want dat is uh, Joan de Bruin Kops, hè? Ja. Ja, waar ken jij die uh, van? Nou, ik zat uh, op het consultorium ook in de klas bij Max. Uh -huh. en, uh, dat is... Uh... Het vriendje van. <laughs> dus uh, ja, ja dan, zie je, dan, zie je, dan zie je elkaar wel eens. Ja, op, op die manier. Dus, uh, en zo uh, is dat een beetje dus ontstaan. Nou, uh, de naam Joan de Bruin Kops is tegenwoordig gelinkt aan Hunk. Ja. En daar speelt ook een voormalig gieterist die jij heel goed kent. Klopt. Rasmus Bischop, <laughs> want die speelt daar nu nog steeds. En dus is het uh, dan ook wel even zaak om uh, dan dat er even bij te halen. Is dus Hunk met Upset... Dat was uh, Hunk met Upset, want ja, uh, we hadden het over de leading ladies. Het, dat, nou ja, de, degene die dat bedacht heeft, die zit hier in de studio en dat is jij uh, en zelf. Uh, maar goed, uh, want, want uh, Joan heeft ook volgens mij af en toe wel eens achtergrond backing vocals uh, gedaan uh, uh, met jou of...? Ja. ja. ja heb ik het toch goed, uh, goed uh, gezien. Ja, ze heeft voor Chai heeft ze zelfs nog uh, wat backing vocals ja, uh, zie gedaan je. live. Ja. was op de Vrijdingspop heeft ze een keer meegedaan. En mijn Aspergerconcert heeft ze ook gedaan. Ja, dat weet ik zeker. Ja, ja. Dat, heeft, uh, dat weet ik zeker. Top. Ja, uh, Over performen gesproken. Want ik kan me nog uh, van jou uh, die avond herinneren. Dat je op een gegeven moment met je akoestische gitaar in de stage 3. De meest kleine zaal van Patronaat. En er ging op een gegeven moment iets van... Uh, en toen zat je ook echt zo van... Hé, hey, een beetje een mysterieus dingetje op mijn akoestische ja. gitaar. Uh, want hoe rek je je dan uit als er iets uh, niet helemaal uh, gaat ja. zoals het gaat? The want, show must go on. Ja. <laughs> dus, dus je, je kletst je, je er maar een beetje een uh, verhaaltje bij en, ja, uh, en tijd winnen. Uh, want ja, jij bent ook een uh, live performer. Want uh, dat kan jou natuurlijk ook overkomen in uh, dat opzicht. Uh, hoe klets jij je uh, eruit als, uh, als er iets uh, gebeurt wat. Uh... Ja, ik denk dat je het wel herkent, Rock'n'roll. een ja. Weet je. Ja. Dat, uh, ja. het, het mag en het hoort erbij. En juist, ik heb zelf, als ik op het podium sta, dat ik wel eens de microfoon een beetje loswikkel per ongeluk. Ja. Ja. En dat ik tegen het einde van de show ondersteboven moet zingen. Ja. Maar het brengt een soort van verrassingsaspect. Uh, je hebt het over een microfoon. Een ja. microfoon standaard. In de radiowereld is het, uh, het magische. En het ook echt gebeurde verhaal. Met Koos Postema en Willem Ruis. Wie waren dat? Dat waren twee uh, radiopresentatoren van een sportprogramma. Dat heette Langs de Lijn. En uh, Willem Ruis die zat op een gegeven moment uh, aan, uh, aan zo'n microfoonstandaard. Maar die microfoonstandaard was lam. En op een gegeven moment ging dat ding tijdens zijn uh, voetbaluitslagen in de nieuwsbericht. Ging steeds lager. En ja. Willem Ruijs zakte eigenlijk mee. En eindigde eigenlijk op de grond. Uh, dat, ja. uh, dat, uh, is... dat is wel een gewenste plek als je rock'n'roll maakt. Ja. <lacht> dus, dat is wel... dus eigenlijk uh, was dat ook wel een beetje rock'n'roll wat uh, de heer Willem Ruijs destijds dus deed. Uh, Jou dus ook gebeurt, begrijp ik. Ja. Um, want we gaan nu even weer naar jou. Want je hebt natuurlijk de eerste single ten doop gehaald... een paar weken terug. Daar zit ook een videoclip bij. Hoe, hoe, is het, hoe is het gegaan eigenlijk met live audio en die clip? Ja, hoe, dat is, dat, hoe is dat gegaan? Nou ja, dat, als Jelle het weet, mag Jelle het verder vertellen? Nou, we hadden gevraagd aan, aan Boris Marijn of hij... Uh... Onze liedjes wilde filmen. Mm -hmm. uh, en uh, de Paradiso zelf uh, nam de audio op voor alle bands. Dus dat hadden we ook al in de pocket. En toen... Uh, oh ja, Sam, een vriend van ons... Die heeft ook uh, in het, in het uh, publiek met een handycam gefilmd. Ja. Voor, voor de wat ouderige vintage shot, zeg maar. Ja. <laughs> en we hadden nog een uh, camera achter. En ik heb zelf de edit uh, verzorgd. Ja, het ontstaat een beetje zo. Ja. Ik denk van, ik, ik krijg er iets... Ja, toegereikt, zeg maar, dan moet je gewoon het beste ervan maken. En dan gaan de camera's mee. En dat ja. doen we vaak ook zelf. Ja, dat en, we en nu, stonden we, nu stonden we natuurlijk in Paradiso. Dus dat wil je gewoon vastleggen. Ja, ja dat een... begrijp ik ook. Uh, ja. Man on the Late Night Show. Heeft het ook ja. nog een bepaalde betekenis? Dit hele vraag Ja, het kwam uit het niets uit. Ik begon gewoon. En toen werd het een soort van... Dus Ze zeg maar, door een soort van nachttelevisie. Zo ziet het een beetje vormen. Hmm. En het gaat een beetje over fictieve oorlogen en bestaande oorlogen die een beetje in elkaar samensmelt, verheugt dus de media. Ja. En de een late-night show. Ik zeg heel vaak, why does he know my name? En het gaat ook een beetje over big data en over dat we eigenlijk uh, niet meer onbekend zijn van de wereld van media en. Uh... Ja. Mijn collega, de heer Roy de Smet... zou zeggen, uh, dit, dit zijn dan... de Big Tech Media, maar we hebben ook... de Big Tech Bozo's. En dat uh, is waar we met Instagram... en uh, al die flauwekul... Uh, waar we dan yeah. een beetje mee, uh, mee te maken hebben. Maar uh, we gaan hem uh, laten horen. Hier is Man on the Late Night Show... van de dame die hier uh, ook uh, te gast... en live. live ah, ah, ja, ja, dus hier is uh, Man on the Late Night Show... van Samira. The next song is called Man on the Late Night Show. It's her last song... So, Ori would like to wish you a good night. al Zie je hem al staan met een mobiele telefoon in de hand. En dan dat allemaal mooi staan filmen. En dat hij dat later dan deelt op de socials. Ja, Nick, we hebben het even over jou. See you next time. Uh, want dit, dit zijn natuurlijk de momenten dat dit natuurlijk vastgelegd wordt in bewegend beeld. En dat heeft hij ook meerdere malen gedaan. Hij heeft deze show ook al, voordat wij hem hebben uitgebracht, eigenlijk al uitgebracht. Ja, noemen we het boetlegger. ja. Het is de boetlegger van Nick Walters. Misschien dat hij uh, dat, dat bij jou ook nog uh, gaat doen. Uh, Misschien wel. Ja, Misschien dat wel. zou zo allemaal kunnen natuurlijk. Uh, maar goed, ik zei net, het, uh, het, er zit natuurlijk wel een bepaald verwachtingspatroon hè? Want dit is natuurlijk uh, meteen de standaard en uh, de toon is gezet. Dus we verwachten het natuurlijk wel uh, de komende het tijd. Het komt komt. Dus nou, ik, uh, uh, erg nieuwsgierig uh, maken jullie me wel uh, in dat opzicht. Dus, uh, we gaan even naar Cheyenne. Want die zit natuurlijk ook hier niet voor niks. Want, uh, want ja, uh, de single Don't Sugarcoat It, die komt morgen uit. Dus ik dacht, nou, dat is een mooie aanleiding. Want uh, ja, ik wist dat Samira kwam. Ik denk, nou, kijk uh, kijken of jij nog een gaatje Je had ja. ook een uh, en Dus jij kwam dus, dus ja. ja, ja, dan. Um, want Don't Sugarcoat it, dat is een beetje uh, wat aansluit op wat je net hebt uh, lopen vertellen over de Leading Ladies. Klopt. Want hoe ziet ja. dit, uh, hoe ziet dit uh, verhaal in elkaar? Nou, uh, <laughs> ja, het is eigenlijk best een best groot verhaal. Ik ben natuurlijk uh, geboren met hele donkere wenkbrauwen. Ja. Dus uh, mijn, de standaard opmerking die ik kreeg, was altijd: kijk niet zo boos. Ach. Ook al was ik niet boos. Nee. En, um, nou ja, dat heb ik gewoon heel erg van mijn moeder meegekregen. Die zei altijd van, nou, het komt omdat je donkere wenkbrauwen hebt... en uh, nou ja, je moet het maar even loslaten. En toen dacht ik, nee, ik moet het helemaal niet loslaten. Het is gewoon echt fucking irritant als mensen heten tegen je zeggen... dat je niet boos moet kijken of meer moet lachen... of ja. gewoon onzinnige dingen van random mensen, vaak mannen, no offense... die dan zeggen, ja, dat ik meer moet lachen... en eigenlijk gewoon altijd dingen waarvan ik denk, bemoei je ergens anders mee loop gewoon voorbij. Ik ken vaak mensen die ik ook helemaal niet ken eigenlijk. En toen dacht ik, weet je, ik schrijf er gewoon eens een keer een nummer over. En ja. dan is het gewoon voor eens en altijd in de wereld. En dan is dat gewoon mijn antwoord als mensen dat een keer tegen mij zeggen. Ja, dus uh, dat is het resultaat. Nou mensen, dan ga ja. ik hem uh, nu ook even laten horen. Hier is High and Shine met uh, de single die morgen uitkomt, Don't Sugarcoat It myself as a realist, but you call me a pessimist, cause you fail to see the world through my lens, don't force a lady to paint a smile, turn your gaze or walk on by. having a mouth doesn't mean that you have to speak, if she goes down I throw a Okay. It's a was hem. Uh, don't sugarcoat it. Uh, is dat ook meteen uh, van, nou, dan is die eruit lekker uh, gewoon baf. Is het ook een vorm van uh, je agressie erin uh, in stoppen op een positieve manier? Uh, Zeker. Ja? Ja, het blijft wel gewoon altijd een beetje cliché dat natuurlijk schrijven is een soort van therapie. Hmm. Dus ja, ik vind het wel gewoon heel lekker om dan zo'n track uit te brengen en dan gewoon even een middelvinger op te steken en dan gewoon weer door. Ik <laughs> vind dat gewoon heel chill. Ja, ik zie het ook helemaal voor me zo, weet je. Zo van, uh, ja, ik heb even niks met jou te schatten. Uh, nee, precies. Fijne, fijne ring. Dus zoiets, ja. <laughs> um, goed, uh, we gaan uh, even dit uh, uur afsluiten. Uh, uh, want, ik uh, zei al, uh, buiten de uitzending kennen jullie Johan en Jorgen Nee, hè? Jij ook niet? Nee, nee. nou, uh, Johanna Jorgoe is iemand die in die popronde van 2000, en dan moet ik even goed nadenken, volgens mij 23 uh, heeft uh, gezeten. Uh, zij uh, komt uh, oorspronkelijk uit Roemenië, uh, tegenwoordig uh, woont ze in Amsterdam. Uh, en dit is een van mijn favoriete nummers, en dat nummer dat heet Liar.